12 uur. NPO Radio 1. Met Willemijn Veenhoven. Goedemiddag. Het onderwijs moet weer inleveren. SP en GroenLinks vragen dit keer aan de leraren zelf... waar zij graag op willen bezuinigen. Je hoort het zo meteen in de nieuwsbv. Maar eerst de aandelenbeursen staan weer in de min... dat in het NOS-journaal gaat man. Het is wellicht even schrikken voor beleggers... want aan de daling op de beurzen komt nog geen einde. De AIX staat lager nadat eerder beurzen in Azië en Amerika... flink in het rood zijn gesloten. Nick Wouters van de Economie-redactie is hier. Nick, hoe hoog is het verlies op de Amsterdamse beurs nu? Op dit moment staat de AIX 2,3 lager... en daarmee is het verlies wat teruggelopen met eerder deze ochtend. We openden 3,6 lager. Het is dus wel wat minder geworden. Het leek nog wel uh, nog meer bij te trekken in de loop van de ochtend... Het verlies loopt nu weer ietsjes op. Nu dus 2,3 lager. En eigenlijk is er geen enkel fonds wat ontkomt. Alle AIX-fondsen staan in het rood op dit moment. Nee, maar dus niet zo'n groot verlies als het eerder leek. Valt het dus allemaal wel mee? Kunnen we dat zeggen? Uh, dat is nog wel te vroeg om te zeggen... want veel hangt af van wat er in Amerika gaat uh, gebeuren. Dat is toch wel trendzettend uh, als het over de aandelenmarkten gaat. Uh, wat gaat de Dow Jones zo meteen doen als daar de handel weer opent? Al twee dagen op rij zijn daar uh, verliezen geleden... 8,5% hebben ze al ingeleverd in een paar dagen tijd. Gaat daar nu die daling stoppen? Dat is de vraag. Of zet het door? Het leek even erop dat het vandaag uh, de scènes weer omhoog gingen. Maar inmiddels is daar het sentiment ook weer wat omgedraaid. Dus het lijkt erop dat als daar de handel straks gaat beginnen... dat het toch weer omlaag gaat... Ja, en dan is de vraag wanneer stopt dit, wanneer stoppen deze dalingen? Ja, en het zal voor veel beleggers ook even wennen zij allemaal... want ja, de laatste tijd, het kon niet op natuurlijk, hè, de stijgende beurskoersen. Er zijn heel veel mensen recent ingestapt, ja... want die zagen inderdaad dat 2016, 2017 vooral de beurskoersen... vooral aan het oplopen waren. Die dachten misschien, ik verdien weinig meer met mijn spaarrekening. Ik stop het maar in aandelen, in de hoop snel rijk te kunnen worden... Nou, dat is dan toch wel even een tegenvallen voor deze mensen. Want beurskoersen blijken ook te kunnen dalen. Dat waren ze misschien even vergeten. Maar dat kan toch echt. Deze correctie zat er ook wel al langer aan te komen. Maar dat die zo heftig zou zijn, dat hadden velen niet gedacht. Hmm. En kun je ook zeggen, wat wordt nou het volgende belangrijke moment... om te zien of deze dalingen doorzetten of de koersen weer gaan stijgen? Dat wordt toch echt die handel in Amerika die later deze middag gaat beginnen. Over een paar uurtjes gaat het daar weer naar beneden. Dan gaan wij ook hier weer verder naar beneden waarschijnlijk. Dankjewel, Nick Wouters.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 De verslavingszorgsector doet aangifte tegen de tabaksindustrie. Het netwerk Verslavingskunde Nederland volgt daarmee... de aangiftes van kankerpatiënten, belangenorganisaties... en het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis, zegt verslavingsarts Robert van der Graaf. Roken van te bak is veruit de belangrijkste te voorkomen... oorzaak van ziekte en sterfte. En uh, daar moet wat aan gebeuren. En we denken dat dit een hele belangrijke uh, sociologische verslavingsinterventie is... We zijn eigenlijk met elkaar jarenlang belazerd. En we worden verslavender gemaakt dan hoort. Het netwerk Verslavingskunde Nederland hoopt dan ook... dat er nog meer aangiftes komen tegen de tabaksindustrie. Dus ik wou ook bij deze oproepen dat de NFU... van UMC's, Universitair Medicenten en alle ziekenhuizen... de GGD's, huisartsen, dat die allemaal hetzelfde gaan doen. We zijn allemaal belanghebbenden. We zien allemaal dagelijkse schade... En de angel in dit geheel is wel de tabaksindustrie. En die moet er eigenlijk uit. De aangiftes betekenen niet dat er ook echt een strafzaak komt. Het OM doet daar nog onderzoek naar.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 Vorig jaar werd vertrouwelijke informatie over de kandidaten gelekt... naar het Brabants Dagblad. Het aantal malafide webwinkels is explosief gestegen. Vorig jaar moest de politie ruim 400 keer in actie komen... tegen illegale sites. Het jaar daarvoor was dat 35 keer. De webwinkels verkochten nepartikelen of vroegen om creditcardgegevens... waarmee later illegaal aankopen werden gedaan. En Amerikaanse vicepresident Pence sluit een ontmoeting met een de Noord-Koreaanse delegatie tijdens de Winterspelen in Zuid-Korea niet uit. We zullen zien wat er gebeurt, zei hij. Pence is vrijdag aanwezig bij de opening van de Spelen. Het NOS-journaal. Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond beginnen een zaak tegen Delta Lloyd. De hypotheekverstrekker zou te veel boeterente in rekening hebben gebracht, soms wel duizenden euro's. Het gaat om klanten die voor 14 juli 2016 overstapten naar een hypotheek met een lagere rente of hun hypotheek vervroegd gingen aflossen. Omdat zij daarmee het contract openbraken, moesten ze boeterente betalen. De rechtszaak kan ook gevolgen hebben voor andere hypotheekverstrekkers, zegt de vereniging Eigen Huis. Met zo'n gerechtelijke uitspraak.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 Door het koude weer zijn vanochtend meerdere natuurijsbanen in Nederland opengegaan. In onder meer De Lier, Ammerstol, Bladel en Doorn kan op het natuurijs worden geschaatst. Deze liefhebber in Doorn had er naartoe geleefd. Ik ben al uh, dagen zenuwachtig was ik. Ik had alles al uh, verzameld, dat lag uh, klaar. En begin van de avond, dag, gisteravond, dacht ik van, uh, nou, ik hoop dat het doorzet. Maar uh, vanochtend werd ik wakker, uh, rijp op, uh, op de auto's. Dacht ik, wauw, ja, nu kan ik. Ik doe meteen deze kant op. Ja, inderdaad uh, kinderen naar school gestuurd en uh, papa even een uurtje schaatsen. En dan ga ik uh, vervolgens uh, door naar mijn werk. Een blije schaatsen en dat brengt ons bij het weer. En de zon schijnt ook geregeld vandaag. In het zuiden is wel meer bewolken en in Zuid-Limburg kan ook een beetje sneeuw vallen. Het wordt vanmiddag maximaal 3 graden. Vanavond en vannacht gaat het weer vriezen met minima van min 3 tot lokaal min 8 graden. Je kan natuurlijk een hoop zeggen over D66. En dat is ook precies wat druktemaker Marcel van Roosmalen gaat doen. Even na half 1 in de Nieuws PV.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 Jij blij, zij blij. Bekijk alle cadeaus op OxfamNoVip.nl. Oksvam Novip. Samen verslaan wij armoede. NPO Radio 1 BNN Vara Willemijn Veenhoven De Nieuws -BV. Goedemiddag, de Yeti die bestaat uh, wellicht niet, vertelde Jet Bakers van het Tijlenmuseum onlangs in de Nieuwsbv. Maar er zijn een heleboel andere monsterdieren op aarde. Bijvoorbeeld de krakende Wolpertinger en een Koelangkat. Die bestaan allemaal wel. Je hoort ze uh, even na halveen. Maar nu eerst monstertekorten in het basisonderwijs. De Nieuwsbv. Ja, en toen haperde eventjes mijn computer. Dat gebeurt wel eens. Maar, thank God, voor het papier. Miljoenen moeten er bezuinigd worden op het onderwijs. En dat doet natuurlijk pijn. Maar hoe kan je nou zo slim mogelijk bezuinigen? GroenLinks en de SP slaan de handen ineen... en vragen hulp aan de leraren zelf. In Den Haag zitten Lisa Westerveld, Kamerlid van GroenLinks... en Peter Quint, Kamerlid van de SP. Dame en heren, goedemiddag... Goedemiddag. Hallo, Lisa Westerveld, even als eerste begin ik bij jou. Vandaag roepen jullie mensen op om uh, uh, mensen uit het onderwijs... om jullie te helpen met ideeën. Dus eigenlijk uh, helpen met bezuinigingen, met zelf met bezuinigingsplannen. Hoe doen jullie dat? Nou, we helpen niet zelf met bezuinigingsplannen. Het, het zit zo, het vorige kabinet heeft een flink gat... op de onderwijsbegroting achtergelaten. Dat is door dit kabinet deels opgelost. Maar er blijft een bezuiniging over van 183 miljoen. En dat klinkt wat verwarrend in de tijd dat er ook wat wordt geïnvesteerd. Maar wij zeggen eigenlijk, wij willen dat die bezuiniging van 183 miljoen... niet ook weer ten koste mag gaan van leraren en leerlingen. En daarom willen wij aan leraren zelf vragen... en anderen die in het onderwijs werken, om eens aan te geven... of er überhaupt plekken zijn waarop bezuinigd kan worden. Ja, en daartoe hebben jullie een mooie website in het leven geroepen. En daar kunnen mensen nou eigenlijk allerlei ideeën achterlaten... over waarop er eventueel bezuinigd zou kunnen worden. Ja, um, en of dat überhaupt ook kan. En of dat überhaupt ook kan, ja, natuurlijk. Want Peter Quint, Lisa Westerveld zegt het al een beetje... die 183 miljoen aan bezuinigingen... Um, ik kan me voorstellen, zeker gezien de laatste tijd... en alle, alle demonstraties, dat de leraren denken... Ja, hallo, we hebben juist extra geld nodig. En hoe leg je dat uit? Die leraren hebben voorkomen gelijk. Er moet niet bezuinigd worden op onderwijs. Um, alleen zien wij nu dat dit kabinet van plan is om, uh, nou ja, wat we al zeiden, de, de chaos van het vorige PvdA VVD-kabinet op te lossen, door dat deels af te wentelen op de klasse. Ja, wij zullen in de Kamer ervoor strijden dat die bezuiniging niet doorgaat. Uh, maar wij willen ook met leraren in gesprek: van oké. Okay, Waar uh, zitten nou bijvoorbeeld de regels jou in de weg? Of waar wordt er volgens jou geld verspild? Mm -hmm. Want ook als deze bezuinigingen van tafel gaan... is het nog steeds van belang dat we... a, iets doen aan regels die het leven van leraren zuur maken... en b, iets doen aan geldverspilling. Ja, overigens heeft Slob wel gezegd... het gaat niet ten koste van de leraren zelf, hè? Nou. Ja, en hij zei ook dat hij nog niet wist hoe hij dat moest gaan doen. <laughs> uh, Oftewel, ja, mijn, ik, ik kijk, hoor hier een kleine twijfel of dat wel ook, ook zo gaat gebeuren. Nou ja, dat is een van de redenen om die gesprekken te organiseren. Ik ben er wat sceptisch over dat er nog ergens in het onderwijs 180 miljoen voor het oprapen ligt. Ja. Uh, maar ik hoor ook heel vaak van leraren die zeggen: van ja, ik ben zoveel tijd bezig met het invullen van formulieren waar nooit wat mee gebeurt. Mm -hmm. uh, doe daar dan wat aan. Nou, dan houden die leraren meer tijd over om les te geven. Dat ja. scheelt ook weer geld en dat maakt het werk voor die mensen ook nog plezieriger. Dus ja. we gaan het gewoon proberen. Ja, we gaan het gewoon proberen, of tenminste jullie gaan het proberen... om te kijken of er, of er besparingstips zijn in het onderwijs. Laten we dat gelijk even uh, toetsen in de praktijk. In het noorden van het land zit Ellen Sonnemans. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hallo, directeur van Christelijke Kinderschool Het Kompas. U werkt zelf in het onderwijs. Wat vindt u van dit initiatief? Nou, ik vind het een supergoed initiatief... dat ze het vragen aan de mensen die zelf werkzaam zijn in het onderwijs... Dat die mogen meedenken. Ja, je zou eigenlijk denken... nou, dat dat niet eerder is gebeurd, toch? Nou, dat, dat had al veel eerder gebeuren moeten worden. Ja. Maar nogmaals, al die bezuinigingen die ze nu aangeven... Mm. dat kan natuurlijk helemaal niet. Welke bezuinigingen precies? Nou, die, die 183 miljoen. Precies. Ja, dus u, u denkt niet... Nou, ja, laten we daar eens even naar gaan kijken. Want er, er worden dus gevraagd... Uh, Lisa Westerveld en Peter Quint hebben dus een website gemaakt... en daar nou, er worden wat vragen gesteld. Bijvoorbeeld, dan kan je als leraar dat invullen... het kabinet denkt dat er bezuinigd kan worden door doelmatiger onderwijs. Waar kan volgens jou geld worden weggehaald? Dat is een van de vragen die je kan invullen. Nou, mevrouw Sondermans, brandt u maar los. Nou, ik heb nog even nagedacht over waar zou je nou geld kunnen besparen... en dan kom ik eigenlijk alleen nog maar op de eindtoets. Ik denk dat die hele CITO-eindtoets weg kan in groep 8. Want ik vind dat je... Uh, uh, nou ja, het uh, weer... Uh, uh, de verantwoordelijkheid bij de leerkrachten moet leggen. Maar uh, ook, de leerkrachten zijn allemaal professionals. Die kunnen echt, uh, vanaf groep, groep 6 houden we al een plaatsingswijzer bij. Hè, 6, 7 en 8. Ja. En ik denk dat leerkrachten heel goed een kind kunnen verwijzen. En, en 9 van de 10 keer zit, je, zit een kind prima op de juiste plek. Daar heb je geen eindtoets voor nodig. Dus, die... dus dat zou ik als eerste overboord gooien. En, en dat scheelt heel veel geld als zo'n eindtoets er niet meer zou zijn? Nou, dat zou wat geld kunnen schelen... Ja, en gewoon en van, vanwege het feit dat die toets moet worden gemaakt en moet worden nagekeken en moet worden uitgevoerd, vanwege ja, dat simple feit. Er zit toch een beetje uh, een, een afrekencultuur, zeg maar, ook op die eindtoets. Uh, er wordt toch wel nagekeken hoe, hoe de kinderen scoren op zo'n eindtoets. En die, ja. die afrekencultuur is al gedeeltelijk weg. He. Gelukkig kijkt de inspectie al anders naar ons onderwijs. Maar het zit toch al veel nog tussen de oren van leerkrachten, wat dus ook druk geeft. Ja, oké, okay, maar we, we hadden het nu echt even over die bezuinigingen. Wat, wat kan er worden geschrapt binnen een school waardoor er gewoon meer geld overblijft? Nu zegt, nou, zo'n ziet dat toets. Nou, dit, dit gaat even over de werkdruk. Wat u zegt, maar zo'n ziet dat toets schrappen. Dat, dat levert al geld op. En nou, wat... dat zou geld op, op kunnen leven. Maar voor de rest zie ik geen enkele uh, manier om geld te bezuinigen. Nee. Zelfs uh, papier wordt al hergebruikt. Het papier wat je een verkeerd kopietje wordt al door de midden geknipt en daar maken we uitrekenpapier van. Hey, de, de, ik zie geen uh, mogelijkheden om, om te bezuinigen nu in het onderwijs. Nee. Peter Quint, um, hebben, nou, je, je hoort het net van mevrouw Sonnemans. Ze zijn al hartstikke zuinig. Hoe, hoe kom jij erbij bij het idee dat er nou ja, misschien wel zoveel geld verspild wordt... dat je die 183 miljoen ook daadwerkelijk daar vandaan kan halen? Nou, ik ben daar zelf ook erg, uh, erg sceptisch over... maar ik laat, dat liever, uh, ik laat liever leraren daaraan meedenken... dan dat die, uh, die, die hoge toren uh, van het ministerie in Den Haag... Uh, straks met voorstellen gaat komen. Uh -huh. Kijk, er zijn natuurlijk... Um, het ging net al even over, uh, over toetsen... ik hoor ook regelmatig verhalen over het opstellen van individuele behandelplannen... de hoeveelheid tijd die leraren bezig zijn met het opschrijven... van elk verslag wat ze met een leerling hebben. Uh, zeker in die bureaucratie... Kan je volgens mij nog wel een slag slaan? Ik denk ook niet dat het optelt tot 183 miljoen? Ik denk gewoon dat uiteindelijk het kabinet moet besluiten: jongens, wij gaan dit niet doen. Deze bezuiniging gaat van tafel. Maar dan nog wil ik graag met leraren kijken wat er aan regels en aan bureaucratie te schrappen valt. Daar heb je ook wat aan als je niet bezuinigt. En een zonne valt daar nog wat te halen? Het afschaffen van die individuele behandelplannen? Nou, weet je, tegenwoordig met passend onderwijs... Uh, zijn leerkrachten natuurlijk na schooltijd ook heel veel bezig... ook met het gesprekken voeren. Hè? Met een jorneo en Icare en uh, veilig thuis. Uh, en wat zijn dat, uh, die eerste uh, dingen, jorneo? Nou, de uh, instanties uh, uh, die zich bezighouden met uh, uh, bijvoorbeeld pleegkinderen... of kinderen die uit huis worden geplaatst... Nee. of uh, uh, thuissituaties waar het niet zo lekker loopt... Of, mm -hmm. uh, uh, nou ja, noem het maar op. Uh, ook, ook kinderen die met een visuele beperking of met een. Uh, uh, nou ja, andere beperkingen. passend onderwijs uh, heeft natuurlijk ook wel gezorgd dat dat ook een stukje meer uh, uh, werkdruk geeft. Ja, dus die, dus die individuele behandelplannen die zijn juist wel nodig, als ik u zo hoor. Dus die kan je, kan je moeilijk afschaffen? Of bedoelt u dat nee. niet? Nou, uh, het maakt ook het passend onderwijs... dat wij toch wel heel veel bezig zijn na schooltijd met die administratie. Ja, en ja. om alles inderdaad goed op papier te zetten. Ja. Nou ben ik uh, een paar maanden geleden bij u op school geweest. Hè? We hebben daar een uitzending gemaakt samen met Patrick. En toen heeft u daar achter de schermen ook al wel veel over aan ons verteld. Over, over die ontzettend administratieve druk. Wat ik me afvraag eigenlijk, is het... Kan je dat niet als, ja, dat klinkt misschien een beetje raar... maar kan je niet als leraar besluiten, ja, ik doe het gewoon niet. Ik doe al die papieren maar invullen. Want het is natuurlijk een beetje de angst voor de inspectie die erachter zit. Maar kan je als school niet gewoon besluiten, nou, we zien het wel... Hè, als die inspectie ooit langskomt, we doen het gewoon stiekem niet. Ja, maar om daar dan de eerste in te zijn... Uh, weet je, en, dat en, dat, en dat hier op de Nationale Radio te gaan vertellen. Ja, ja. ja. Nee, maar ik bedoel eigenlijk, u heeft wel volgens mij destijds ook nog een beetje heel veel dingen zijn gewoon overbodig. En die, die hoeven ja. helemaal niet. En die kan je ook eigenlijk als school wel persoonlijk per school besluiten. Van, nou, het we, kan wel een tandje we, minder met al die formulieren invullen. Maar we hebben daar al keuzes in gemaakt hè. We gaan niet meer uh, alle leerlingen uh, in, in uh, uh, uh, alles opschrijven. Hmm. Maar uh, uh, je wil kinderen wel kunnen volgen. Uh, en, en vooral als het gaat om zorgleerlingen. Ja. Ja, ja, precies. Dan is het gewoon nodig, zegt u. Ja, ja dan is ja. het toch wel nodig. Ja. Even maar naar... ook daarin hebben we al keuzes gemaakt... dat we niet meer alle leerlingen ook maar alles op gaan schrijven... Mm -hmm. Even naar Lisa Westerveld, um, dit zijn een paar dingen die voorbij komen... waar eventueel bezuinigd op zou kunnen worden. Wat, wat hebben jullie nog meer voor verhalen gehoord? Ja, misschien nog even hierover. Dit is natuurlijk wel de kern van het probleem. Hè? Dat we als, als samenleving steeds meer verwachten van onze leraren. Hè? Dat we inderdaad verwachten dat ze goed kunnen omgaan... ook met kinderen die wat minder goed kunnen meekomen. Ja. Nou, vaak als we discussies hebben over uh, kinderen worden te dik... dan moet de school daar dat oplossen door meer sporten aan te bieden... of door meer uh, gezond eten daar, daar lessen over te geven. En als we dat met z'n allen vinden, dat die scholen daar veel meer aandacht aan moeten geven, aan die maatschappelijke problemen, dan moeten we daar dus ook de middelen voor vrijmaken. En dat laatste gebeurt dan vaak niet. Ja, dus de leraar is te weinig leraar en te veel hulpverlener bedoelt u? Ja, en te veel dat we met, met he, dat de hele maatschappij naar, de, naar het onderwijs kijkt als er iets gebeurt. Ik noemde net al voorbeelden van kinderen die te dik zijn, maar ook als het gaat om pesten, kijken we weer met z'n allen naar het onderwijs, he, dat zij het maar moeten oplossen. En ik zeg niet dat het onderwijs daar niet de plaats voor is, ik vind alleen... Alleen nou best wel schandalig dat we dan ook niet bedenken van hoeveel geld moet het onderwijs er dan bij krijgen om nieuwe leraren aan te trekken. Zodat we ook de werkdruk behapbaar kunnen maken. Ja, Nou, bijvoorbeeld, want dat jullie die vragenlijst die jullie hebben gemaakt op die website, dat is ook een vraag: hè, van hoe maak je het onderwijs weer aantrekkelijk voor nieuwe mensen? Uh, mevrouw Ellen wat, wat, welke oplossing ziet u daarvoor? Nou, um, ik heb daarover nagedacht. Hè. Hoe zou je dat aantrekkelijker kunnen maken? Ik denk dat we maatwerk aan moeten bieden, ook op de PABO's. Ik denk dat we op die manier ook veel meer mannen in ons onderwijs krijgen. En Je hebt natuurlijk een diversiteit aan, aan, aan, aan kinderen, aan, aan leerkrachten uh -huh. uh, en ook aan studenten. En uh, ik ben het ook wel eens dat je, uh, je je zou ook veel meer kunnen gaan werken met experts binnen je, binnen je school. wat bedoelt u? Nou, experts op het gebied van uh, uh, sociaal-emotionele ontwikkeling... en experts op het gebied van, van rekenen, van taal... Uh, maar ook experts op muziek. Uh, he, misschien moet je er zelfs over nadenken. Ook al die, die maatschappelijke problematiek. He, gescheiden ouders. Uh, er komen kinderen ook met verhalen op school. Mm -hmm. uh, whatsappen wat verkeerd gaat. Uh, kinderen die thuis achter de computer uh, dingen zien. Dat ze eigenlijk he, niet voor kinderen bedoeld is. Maar dat we iemand binnen de school halen. Die daarover in gesprek kunnen gaan met kinderen. Dus, zodat dat niet altijd maar weer ten koste gaat van je onderwijs. Dus dat het niet, op het, niet op, het, op, de, op het bordje komt van de leraar bedoelt u? Ja, ja, dat betekent En waar haal je die mensen dan vandaan? Die mm. experts? Want daar moet wel geld voor zijn dan. Ja, daar zou uh, uh, inderdaad geld voor vrijgemaakt moeten worden. Ja, ja dat maar... is een beetje een mm. probleem. Maar je kan ook de leerkrachten veel meer in hun kracht zetten... Hè, door, door ze juist de uh, lessen te laten geven waar ze voor zijn opgeleid. En bijvoorbeeld een uh, niveau 5, uh, een mbo niveau 5... Een, een leerkracht die net een stapje... of een, nou, he, een leerkrachtondersteuner, laten we het zo noemen... Mm -hmm. die dan weer de andere vakken zou kunnen geven... als drama, muziek, verkeer... Ja, ja, precies. Ja. Meer mensen ja, laten doen... klinkt heel simpel, hè? Waar ze goed in zijn en waar ze voor zijn opgeleid. Het is ook niet zo ingewikkeld. Het is ook niet zo ingewikkeld. Peter Quint, dit is natuurlijk allemaal... Uh, uh, uh, nou ja, eigenlijk komen jullie met hulp voor Arie Slob... de minister van Onderwijs die dit allemaal moet gaan, uh, gaan bedenken, die bezuinigingen. Wat ja. gaan jullie doen met, met al die suggesties die binnenkomen op jullie site? Ja, die site is trouwens onderwijslaatjehoren.nl. Ik kan het niet nalaten om dat nog even te benadrukken. Dat mag best. Uh, wat wij gaan doen, uh, het, het, het, het meldpunt is vandaag geopend. Op 14 mm -hmm. februari organiseren wij uh, vanaf half acht in Amersfoort... een avond waarin we uh, met al die leraren die hun bijdrage geleverd hebben... nog een avond doorbomen. Dan pakken we wat te eten en wat te drinken erbij. En dan gaan we eens even alle suggesties doornemen. En dan kijken we... Um, nou ja, wat de ene bedacht heeft of de ander het ook een goed idee vindt. Mm -hmm. En de week daarna uh, hebben wij een uh, groot kamerdebat over leraren. Dus dan gaan wij samen met GroenLinks uh, uh, de, de aanbevelingen die wij vanuit het onderwijs hebben gekregen ook meenemen in de Kamer in. Dan ga je nu eens laten zien, meneer Slop. Dit, dit is wat de mensen zelf zeggen. Dus doe er iets nuttigs mee, lijkt mij. Ja. Ja. Dat inderdaad. Ja. Ja, en dat Kamerdebat is op woensdagmiddag 21 februari. Dus ook een dag waarop we hopen dat ook leraren kunnen, nou, kunnen meekijken. Want dat kan tegenwoordig natuurlijk via de site. Ja. Of, na, of naar Den Haag kunnen komen. Maar ik begrijp dat veel leraren daar uh, misschien niet meer de puf voor hebben. <laughs> na al die demonstraties en andere acties en werkzaamheden... die ze sowieso al hebben. Maar het is wel op een woensdagmiddag, dus. Onderwijslaatjehoren.nl voor alle suggesties van de leraren zelf. Dank Ellen Sonnemans van de School in het Noorden en de Kamerleden Lisa Westerveld en Peter Quint. Graag gedaan. Meer van de TV. Volg ons op Facebook. Geven alle leraren verplicht een griepprik... zodat er geen kinderen naar huis moeten worden gestuurd... omdat hun juf of meester ziek is. Nou, Dat is ook een mooie tip, lijkt mij zo voor het onderwijs. Lijkt mij een prima stelling ook in het lagerhuis aanstaande donderdag. Nou, nu is het even de opmaat voor een lekker plaatje. Want naast griep kunnen leraren natuurlijk ook met andere kwalen... niet tot lesgeven in staat zijn. Vanavond heb ik hoofdpijn. Die je zomaar weg doet, op de dag dat je hem niet meer draagt. Ik ben geen flesje wat je leeft, Ik heb toch nergens om gevraagd. Toen je met me wilde trouwen, ja, het is al een tijd geleden. De keer dat je bij me thuis zit, kijk je voetbal op de tv. My phone.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 Blijf ik altijd van je houden Ook al kom je s'avonds avonds heel laat thuis Het leven heeft net als geld twee kanten Soms is het munt en dan weer kruis Onschuldig kijk je dan in mijn ogen En dan vergeef ik je elke fout Want ik voel als je hebt gelogen dat je nog altijd van me houdt. Maar vanavond, maar vanavond. Heb ik hoop bij? Heb ik hoop bij? Als je vraagt, als je vraagt. Kom bij mij, kom bij mij. Ik heb je nodig. Heb je nodig. We hebben erover gestemd. De hele redactie was voort. Honey, vanavond heb ik hoofdpijn. De nieuwsbv. Het allermooiste. Het is weer tijd voor een prominente Nederlander die ons deelgenoot maakt van iets moois dat hij of zij heeft meegemaakt op het gebied van kunst en cultuur. Vandaag is dat ontwerper Maarten Baas. Maarten, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo, wat is het allermooiste voor jou? Area 51 in Eindhoven. Het grootste skatepark van de Benelux en toonaangevend in heel Europa. Voor de goede orde, mijn skateboardtalent is vergelijkbaar met dat van Jan-Peter Balkenende. En als je niet weet wat ik <laughs> bedoel, dat kun je googlen. Dat weet iedereen um, wel, denk ik. <laughs> ik ga dan ook niet naar Area 51 om te skateboarden... maar om het geheel als een choreografie te aanschouwen. Het decor is een grote hal met een houten bouwwerk erin. Ja. Een architectonisch meesterwerk van halfpipes en hellingen... van verschillende hoogtes, aangevuld met relingen en drempeltjes... en andere obstakels waar de performers overheen springen, glijden en draaien. Dit zijn de Jippe-Janneke-termen voor trucjes... die vast en zeker van hipper jargon zijn voorzien. Maar ik als leek doe het even met deze bewoordingen. De acteurs zijn jongens en meisjes, mannen en vrouwen... van uiteenlopende leeftijden. Het verhaal... Lijkt utopisch, ware het niet dat het onder je ogen in het echt plaatsvindt. Het gaat over een gemeenschap waarin mensen met elkaar iets moois beleven, zichzelf uitdagen en samen steeds een stapje verder willen komen. Met oprechte bewondering wordt er gekeken naar iemand die de meest ongelofelijke trucs laat zien en tegelijkertijd wordt een beginner geduldig op de been geholpen om voor het eerst een helling af te gaan. Voortdurend zijn er valpartijen, maar onvermoeibaar wordt er ook steeds weer opgestaan en weer doorgegaan vanuit de intrinsieke motivatie om verder te willen komen. Er ontstaat zo een onophoudelijke beweging waarin iedereen vooruit gaat. Als je een kwartiertje vanaf het balkon op het skatepark kijkt, weet je weer waar je het allemaal voor doet. Area 51 is het skatepark des levens. <laughs> het is heel mooi. We zit mee te kijken nou. op, uh, op Radio 1.nl, en op de webcam. Het ziet er waanzinnig uit, inderdaad. Het is, het is inderdaad alleen al voor de architectuur, het... zou je er naartoe moeten gaan. Postief. Ja, het is, het is een hele beleving. Ja, uh, ja. Uh, je, je ziet alles door elkaar heen gaan. En het Schrikker. is een soort van anarchistisch um, gemeenschap. Zonder regels, maar met heel veel respect ja. voor elkaar. Zonder hiërarchie, zonder ego's. Het is gewoon echt het beste uit iedereen willen halen. En dat is heel mooi om naar te kijken. Skatepark Area 51 in Eindhoven. Het allermooiste dus. 51, eh, 51, 51 ja, Area sorry, 51. Ja, ja, ja. Dacht ik doe een <laughs> beetje, okay. beetje... Nederlands. Goed, het is in ieder geval schitterend. Dank je wel. Dank je wel, ontwerpen. Maarten. Dankjewel. je NPO Radio 1. Willemijn Veenhoven. De Nieuwsbv. Een tentoonstelling van niet bestaande wezens wordt deze week geopend. Zometeen praat ik over die fascinerende monsterdieren met Jet Bakels. En ik hoop dat ze er meer van weten dan Sievert Verliende of, of Philip Fredericks. Sievert, wat kun je me vertellen over de verschrikkelijke sneeuwman... Niks, pas. Ja, Bigfoot werd hier ook wel genoemd. Het is in de Himalaya, die Bigfoot die liet daar fietsporen achter. Het is een, ja, het is een mythe, want bestaat die überhaupt wel? Ja. NPO Radio 1. Het is anderhalf over half één. Hier zit nrs journaal Catrice. Raadman. Om een scheepswerf in Polen zijn Noord-Koreaanse dwangarbeiders... ingezet bij de bouw van Nederlandse schepen. Staat in onderzoek van de Universiteit Leiden. Noord-Korea heeft duizenden arbeiders in het buitenland te werk gesteld... om zo de staatskast te spekken. De hoogste rechter in Hongkong heeft de celstraffen... voor drie jonge burgerrechtenactivisten verlaagd. Ze hadden vorig jaar zomer zes tot acht maanden gekregen... maar de opperrechter vindt die straf te streng. Hij zei wel dat toekomstige ordeverstoorders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 de informatie wel door aan een journalist. Al eerder werd een raadslid uit Den Bosch aangehouden. Dankjewel, Katrin. Gaan we naar de B. Ik ben even kwijt wie er nou zit. Het is uh, Jolanda, Jolanda van der Velden. De Velden. Goedemiddag, Willemijn. Oh. Uh, het is langzaam rijden op de A2 Amsterdam richting Utrecht... na een ongeluk tussen Breukelen en Utrecht. 10 minuten vertraging. Een kwartier vertraging voor de A58 Breda richting Eindhoven. Tussen knopen De Baars en Oorschot staat 8 kilometer. Pas op, nu volgt een mening. Is Bij D66 hebben ze het maar moeilijk met de tijdgeest. De mensen van de partij van Jan Terlouw, die in zijn villa in Gelderland een enorm stuk touw uit de brievenbus heeft hangen voor eventuele buren die een kopje suiker willen komen lenen, voelen zich verheven boven gewone mensen. Ze bekijken alles van twee kanten en wikken en wegen net zo lang totdat ze zeker weten dat ze gelijk hebben. En dan wordt het vervelend. Pia Dijkstra, die in de Eerste Kamer bijna boos wordt... omdat ze met al haar redelijke argumenten voor orgaandonatie... niet meteen haar zin krijgt. Kamerlid Stuart Sjoerdsma, die uit naam van alle gekwetste eist... dat Renate van der Gijp vanwege haar platte humor... in het programma Voetbal Insight excuses moet aanbieden. Minister Gren, die Thierry Baudet van het Forum voor Democratie... erger noemt dan Geert Wilders, omdat hij zou discrimineren op ras. Juist van zo'n partij verwacht je een gedegen screening van kandidaten. Hier verwacht geen Jasmin el Khaisi, kandidaat, gemeenteraadslid in Amsterdam, die in 2010 tegen NRC Handelsblad zei dat homoseksualiteit een zonde is. Het, hetgeen natuurlijk niet zo handig is als je van een partij bent die vooraan staat als het gaat om het bestrijden van racisme, seksisme en homofobie. En die andere politie graag bestrijdt met uitspraken uit het verleden. D66 maakte zich er vanaf met een stukje op de website... waarin staat dat het kandidaat gemeensraadslid paalt van dat citaat. Het was uit zijn verband getrokken. Ze had het alleen maar gezegd om conservatieve moslims mee te krijgen... in haar verhaal. Boter op je hoofd, denk je dan. Net zo hypocriet als Tom de Graaf, die ooit na de uitspraken van Pim Fortuyn... met het dagboek van Anne Prank ging zwaaien. Hij streed een politiek leven voor de gekozen burgemeester... maar, alle, maar zette alle bezwaren overboord toen hij voor Nijmegen werd aangewezen... De stad waar zijn vader ook ooit burgemeester was. D66 was altijd de partij van het referendum... totdat bleek dat het volk niet altijd in de juiste richting valt te dirigeren. D66 is voor een transparante overheid... maar Alexander Pechtold vond niet dat hij hoefde te vertellen... dat hij een appartement had gekregen van een bevriende diplomaat. We mogen D66 bedanken voor het homohuwelijk, voor euthanasie en abortus. Toevallig drie kroonjuwelen waar Jasmin El kaisi ook helemaal achter staat... Maar voor de rest zijn ze net zo hypocriet. Of misschien nog wel hypocrieter dan de rest. Maar ze zijn wel heel leuk als buren. <laughs> maar ze zijn dankjewel. Nieuws van de NOS dan. De Franse president Macron die heeft voor het eerst een bezoek gebracht... aan het eiland Corsica. Correspondent Frank Renaud volgt het bezoek. Inauguration de la place Claude Erignac par monsieur le Président de la République... accompagné de la famille Rignac. Met een plechtige ceremonie op de plek waar nationalisten 20 jaar geleden de prefect vermoorden... startte president Emmanuel Macron zijn bezoek aan Corsica. Het is een moeilijk bezoek. De nationalisten hebben sinds de laatste verkiezingen de macht op Corsica. Afgelopen weekend werd er nog door duizenden Corsicanen gedemonstreerd. Ze willen meer autonomie. Maar de Franse regering heeft tot nu toe nauwelijks toezeggingen gedaan. De Franse president gaat nu voor het eerst zelf direct overleg voeren met de nationalistische leiders op Corsica en zal morgen een toespraak houden over de toekomstige relaties tussen Frankrijk en Corsica. In zijn toespraak vandaag bij die ceremonie nam president Macron alvast een voorschot. Il aura fallu cet odieux attentat pour que nous comprenions combien ce qui nous unit est plus fort, plus durable que ce qui nous divise. Er is meer dat Frankrijk en Corsica bindt dan uit elkaar drijft, zei Macron. Waarmee maar duidelijk is dat van onafhankelijkheid geen sprake kan zijn. En de Franse president wees ook meteen een van de eisen van de Corsicaanse nationalisten af. Car c'est la justice de la republiek qui a été rendue. Et elle sera suivie. Sans complaisance. Sans oubli. Sans amnistie. Het bestuur op Corsica wil dat er amnestie wordt verleend aan politieke gevangenen. Maar president Macron was stellig, er komt geen amnestie, zei hij. Een bouwde uitspraak en dan moet het echte overleg met de Corsicanen nog beginnen. Vive la République. Vive la France. Correspondent Frank Renaud over het bezoek van Macron aan Corsica. De Nieuws -BV. De verschrikkelijke sneeuwman, het monster van Loch Ness. Draken en eenhoorns, ze bestaan niet. Nou, wel, wel. Eeuwenlang zijn er sporen gevonden, bewijzen aangedragen. en duiken er getuigenverklaringen op. Zoals bijvoorbeeld deze: There was a 8- to 10 foot hairy man looking person. Dit is dan een typische. Het geluid van een Bigfoot. De behaarde reus die in de Amerikaanse bossen zou leven. En daar zijn filmpjes van, er zijn meer filmpjes van. gaan we het zo meteen ook over hebben of dat dan het bewijs is. Nou, eind deze week opent in het Tijlersmuseum in Haarlem... een tentoonstelling over deze monsterdieren. Samengesteld door Jet Bakels, die samen met Annemarie Boer... ook het bijbehorende boek schreef. En Jet Bakels zit bij mij hier aan tafel. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, mevrouw Bakels, er is een, een hele wetenschap die zich bezighoudt... met dit soort monsterdieren, namelijk de cryptozoologie. Ja, wat bezig. Ziet een cryptozooloog... Nou, volgens ik vind het vrij navoelbaar als je het is een soort zoektocht en studie naar dieren die nog niet zijn ontdekt. En wat is er nou spannender daar om zoek te gaan naar zo'n dier en eindelijk het bewijs te leveren van die verschrikkelijke sneeuwman of die bigfoot of het monster van Loch Ness, waar we zo graag over lezen. Ja, nee, dat begrijp ik. Ja, maar, maar dat gaat om het bewijs. Lijkt me. Ik denk dat er heel veel cryptozoologen een, toch een beetje een sterven, omdat ze het niet hebben kunnen aantonen. Nou ja, cryptozoologen zeggen natuurlijk allemaal de afwezigheid van bewijs is nog geen bewijs van afwezigheid en dat is natuurlijk is waar. Is nog geen bewijs van. Ja, ja, ja, ja. Maar ja, ja, je hebt ja, natuurlijk ja. wel gelijk. Um, bijvoorbeeld wat de verschrikkelijke sneeuwman betreft, in de 50 en zestiger jaren was er toch echt nog een enorme hoop dat die zou bestaan. En heel veel vooraanstaande biologen geloofden ook nog, in ieder geval in de mogelijkheid dat hij ergens rond zou lopen. Want die Himalaya's waren natuurlijk niet zo goed uh, bekend, nog niet zo goed in kaart gebracht. En naarmate ja. de natuur steeds meer in kaart Gebracht en bekend wordt, en er verschijnt niks. Ja. is de hoop natuurlijk neemt af. Een verschrikkelijke sneeuwman, ook wel de yeti genoemd. Maar daar is, daar is echt serieus heel erg verschrikkelijk lang onderzoek naar gedaan. Een serieus onderzoek ja. naar gedaan. Nou ja, er zijn een, in ieder geval een aantal expedities. Er zit natuurlijk heel veel geld, is daarmee gemoeid, zijn uitgerust om hem te vinden. Ja. in de vijftige jaren met name. En dat is allemaal nogal losgebarsten toen in uh, 1951 die beroemde voetstap werd uh, gefotografeerd. He. Mm -hmm. Het probleem van de cryptozoologie is dat het allemaal... een beetje uh, zwakke bewijzen zijn. Mensen zien iets, ze vinden een vreemde haar... ze zien een gek spoor. Ja. En, maar er is zelden uh, een filmopname of een foto van. En in, toen in 1951 maakte Shipton die uh, uh, de, de weg naar de top uh, zocht... Ja. in de Himalaya's, die maakte toen die foto... van een, ja, een vreemde, hele grote voetstap in de sneeuw hoor van men. de Sherpas die bij hem waren die zeiden ja maar dat is, dat is dus de yeti dat is hem. Een... want we zien hem nu op beeld op Radio ja. NPO. want hoe groot is hij weet u dat? Uh, ik geloof dat hij ongeveer zo groot is. dus radio, we, hebben een, uh, we hebben in <laughs> het, het is geen groot ik weet niet <laughs> welke maat dat is 43. we hebben in ja. het Tijdensmuseum een gipsen uh, Afdruk van deze, dit voetspoor. Maar dus het is vrij groot. Zo 40 centimeter. Ja, Zo is het, wel. Ja, ja. ja. Ja, dus daar is, dus nou ja, dat zou hem dan zijn, de Yeti? Ja, dat zou hem zijn. Dat ja. was de hoop. Maar dan las ik ook dat, dat, dat zelfs de, de, de Nazis. De Duitse nazi's die gingen ook op zoek naar de Jeti. Ja, al eerder. Want de verhalen over de Jeti zijn natuurlijk al eigenlijk vanaf het begin dat er Engelsen kwamen in de Himalaya's. verspreiden zich dat soort verhalen. En het is heel belangrijk om je te realiseren eigenlijk dat veel van dat soort verhalen, ook van de Bigfoot en mm -hmm. ook trouwens van het monster van Nognes... Um, die hebben hun oorsprong bij de lokale bevolking. Mm -hmm. Dus Engelsen in dit geval als eerste, die zagen vreemde voetsporen. Vroegen aan de Sherpa's die ze begitsten, wat is dit en dat? En zij hadden het over de Yeti. Dus dat is al heel lang iets van, nou ja, wat, wat loopt daar rond? Is dat een, een aap, mensen, mensen, aap, een Neandertaler? Wat zou het kunnen zijn? Ja. En het is heel bizar om via zo'n uh, fantasie eigenlijk terecht te komen... bij de naties die inderdaad in 1938, 1939 een expeditie uh, uh, uh, optuigden... Uh, op initiatief van, van Himmler... Ja. die een volkomen bizar idee had uh, over een soort oude beschaving... die nog in de Himalaya's zou voortkomen... die verwant zou zijn geweest met de Ariërs. Dus ze hadden een heel onderzoeksbureau, de Aanen Erbe... die uh, serieus wetenschappelijk onderzoek opgavingen ook, veel opgavingen in Duitsland... om eigenlijk de rol van de, de, de pre-Ariërs beter in kaart te brengen... met de hoop en natuurlijk ook de opdracht... om te laten zien wat een fantastische beschaving er ooit was geweest... die verdwenen was. Ik moet nu al lachen, maar ga ja. verder. Ja. Maar goed, en dus die Himalaya-expeditie... die was onderdeel van die zoektocht naar een soort bewijs... dat daar een uh, soort hoogstaande beschaving was geweest. En die jeet is natuurlijk niet erg hoogstaand. Nee, ik zie die connectie uh, nog niet. Nee, maar ze, dacht, ze waren daarin geïnteresseerd, in, in, in Tibet. En ja. omdat die Yeti daarvoor zou komen... dachten ze, misschien is dat dan wel een soort pre-arier... of een soort tak die toch op een of andere manier... met dat oer germanisch ras is. de Yeti heeft toch helemaal is. geen blauwe ogen en blond haar? Dat zie ik Nee, niet maar, de, maar de, de bevolking van Tibet natuurlijk ook niet. Maar ze, nee. vond, ze hadden wel het idee dat, dat, een soort hoog, dat, soort, dat je nog een soort eh, ja, overblijf... zodat hebben daarin kon vinden van een soort hoogstaand ras. Dat en dat vonden ze ook wel. Want ze vonden die oh. Tibetaanse adel heel erg indrukwekkend. Dus daar vonden ze een soort aanknop. Maar H Himmler heeft niet in zijn dagboek geschreven ja, we hebben het gevonden, de nee. voorgangers van de Ariërs zijn daar te nee, vinden nee, in Himmelaai. Nee, nee, nee zo ver gingen ze nee. niet. Overigens, die voetafdruk uit de jaren 50. wat, wat, wat is dat nou? Wat is daar over gezegd? Ja, nou die is natuurlijk heel vaak uh, bekeken, bestudeerd. Uh, verschillende mensen hebben erover nagedacht. En Um, helemaal in de zoektocht naar dieet die is nu toch wel veel mensen vinden het heel aannemelijk, ikzelf ook... Ja. Dat, uh, dat, uh, dat een beermodel heeft gestaan voor die Yeti. En er wordt ook op gewezen dat soort voetsporen... Uh, als je een berenafdruk hebt, dan smelt in de zon natuurlijk... die nagels die smelten weg, hij ja. wordt wat groter. Ja, ja, ja, ja. En ze hebben ook gezien, er zit een speciaal soort beer... een variant van de bruine beer, die alleen maar heel hoog in de bergen voorkomt... Mm -hmm. en ook vrij zeldzaam is, die loopt vaak op twee poten. Dus het kan heel goed dat je dus voetsporen hebt van zo'n vrij bijzondere beer die al iets magisch heeft, natuurlijk. Ja. Zeker ja. in de ogen van de Sherpas. En dat je dus ook inderdaad een voetspoor hebt... alsof daar een soort achter geloopt die door de zon is veranderd. Okay. Dat is de meest logische verklaring voor wat men heeft gezien. We laten de jeet even voor wat dat is. Want er zijn nog veel meer monsterdieren die ook straks te zien zijn... op allerlei manieren in het museum. Bijvoorbeeld de eenhoorn. Ja. Um, daar, daar werd echt heel hardnekkig in geloofd, in de eenhoorn. Hoe komt dat? Nou, uh, mensen zagen natuurlijk wat. Uh, en dan kwam je terecht in geschriften en in verhalen. En men vond ook bewijzen daarvan. Maar voor West-Europa is het heel belangrijk dat de eenhoorn... dat rem Re genoemd in het Hebraeus, die in is in een verkeerde vertaling terechtgekomen in de Bijbel. Dus die werd vertaald, werd vertaald als eenhoorn. Terwijl nu, dat is er ook later uitgehaald. Ja. Het, het verwees waarschijnlijk naar een oeros, of een reusachtige stier. Waarom omdat hij dus in de Bijbel stond, was hij in de middeleeuwen... werd aangenomen dat hij dus inderdaad voorkwam. En als je denkt dat er iets voorkomt, dan ga je het ook zien. Dus <lacht> Pelgrims die naar het heilige land trokken in de 12e, 13e, 14e eeuw... Ja. die zagen ook inderdaad. Die eenhoorn En die laten lieten daar weer afbeeldingen van maken, wat het weer versterkt, dus het was een daar twijfelt ja. eigenlijk weinig mensen. Maar nou aan. weet ik heb ik niet direct een oeros op mijn netvlies, maar als ik dat toch probeer, dan zie ik toch dat die twee hoorns heeft en Absoluut. niet maar eentje. Ja, maar het is ook een verkeerde vertaling. Maar je kan je ook voorstellen, bijvoorbeeld bij een oryx gazelle, als je met die hele lange horns, als je die van ver af ziet mm -hmm. en je ziet hem aan de zijkant, dan zie je alleen maar die ene horen ja. van een afstand. En dat kan natuurlijk ook best, dat dat met andere dieren... dat, dat zo'n verhaal heeft. Dat is natuurlijk vaak het geval. Hè? Mensen ja. zien iets... ze interpreteren het verkeerd en dat gaat hun eigen leven leiden. En dan gaan mensen het vervolgens ook weer zodanig benoemen en zien. Dus cryptozoologen zijn eigenlijk gewoon zijn, zijn fantastisch. Het zijn Zij, fantastisch. Zijn gelovigen, zo u wil. Ja. Dat gevoel heb je ook wel eens als je met ze praat. <lacht> um, maar aan de andere kant vind ik het ook heel legitiem... dat je serieus onderzoek doet uh, naar dat soort verhalen. Want er zijn ook wel eens beloningen die je krijgt. Dat is ook wel eens wel waar. Namelijk? Nou, bijvoorbeeld het bekendste voorbeeld, die ook in, het, uh, in de tijders tentoonstelling uh, een rol speelt, natuurlijk, het is uh, de reuzeninkvis. Daar zijn natuurlijk ah, in de 16e en ja. 17e eeuw allemaal zeemansverhalen. Mensen zagen iets raars, de kraken, die hele schepen naar de diepte zou kunnen sleuren. Um, en die werd natuurlijk op het land uitgelachen. Zo'n beest bestond niet. Totdat uh, men in de buik van potvissen bijvoorbeeld. Mm -hmm. rare lange armen ging aantreffen. Ze kenden natuurlijk wel de kleine inktvissen. maar zo'n enorme lange arm. dat wees toch op een heel ander soort beest. Dus toen werd langzamerhand. kwam die bewijsvoering. Kwam, werd duidelijk dat het wel degelijk ja, ja. een dier was wat bestond. Want die schippers. die, die, die, die, die vertelden elkaar al lang verhalen. al tientallen jaren, ja. misschien al, al honderden jaren. Al in, de, in de 16e, 15e eeuw. Je kan zelfs teruggaan naar de klassieke oudheid. waar natuurlijk Scylla. die zeemonster die Odysseus op zijn reis. volgde. Uh, uh, die hebben soms ook hele duidelijke trekken van een reuzeinkvis. Dus als je wilt, kun je daar wel degelijk ja. bewijzen van vinden... in het verleden, maar men wist natuurlijk niet precies wat het was. Hoe, gro hoe groot is zo'n reuzeninkvis, zo'n de, de grootste die ze hebben gemeten, zeg maar van, van staartpunt tot tentakelpunt... is 14 meter. Maar er zijn ook aanwijzingen. Dan moet je denken aan uh, uh, bijvoorbeeld de snavel van een inkvis... die wordt gevonden in de buik van een pot, potvis, want die verteert niet... of afdrukken van de zuignappen. Mm -hmm. uh, dat ze misschien ook nog wel heel veel groter kunnen worden. Maar dat weten we gewoon niet. Want ze zitten op duizend meter diepte in de diepzee. En daar kom je niet zo makkelijk. Ja, dus daar, daar en dat is natuurlijk het meest onontgonnen gebied ter wereld. Zo ja. ongeveer de diepzee. Dus daar leven die monsterdieren, Daar zijn er misschien nog wel veel meer te ja, vinden. Ja, dat denk ik wel. En dat, denk, dat denken ook uh, zeebiologen... die het ja. ook echt kunnen weten. Die zeggen, we weten veel meer van de maan dan van de diepzee. Ja. En als je leven zoekt, dat zoeken we vaak outer space... maar het is waarschijnlijk, uh, <lacht> levert het meer op... als we dat in de diepzee uh, vinden. Ja, Even naar eentje die iedereen wel kent. Namelijk het monster Loch Ness. ja. Nessie. Ja. Daar is heel veel onderzoek naar Ook een serieus onderzoek naar gedaan. He? Ja, absoluut. Maar dat bestaat niet. Nou, de kansen zijn wel heel erg klein. En het was voor ons. Ik ben met Annemarie Boeren. zijn we samen in Loch Ness geweest. om mm -hmm. Spolshoogte te nemen. En dat is een ontzettend goed bezoekerscentrum. En dat is eigenlijk opgezet door Adrian Schein. En hij is de voorman van dat serieuze onderzoek rond Loch Ness. In de 70e jaar streek daar een groepje mensen neer. Die werden ook gesteund door serieuze biologen. met een camera. En die moesten eigenlijk alles documenteren wat ze zagen. En ze geloofden echt dat ze op het punt stonden. dat monster uh, in de camera uh, ja. te vangen. En, uh, Adrian zei ook, het was natuurlijk een fantastische baan. Je zit de hele dag te kijken, je wordt betaald... en je hebt een kans <lacht> dat je in één klap wereldberoemd wordt. Dus als, Hij kwam ik, net uit India, maar dit leverde er dan nog net uh, wat meer op. Ja. Maar goed, hij heeft dat bezoekerscentrum opgezet... en hij is natuurlijk ook wel van een ander idee... Uh, is hij teruggekomen van het idee dat Nessie zou uh, bestaan... Want er is eigenlijk heel erg weinig voor te zeggen. Ik bedoel, het meer is dichtgevolgd ja, in de laatste tijd. Maar, mevrouw Bakels, er <laughs> geloven wel meer mensen in dingen waar heel weinig voor te zeggen is. Nou ja, <laughs> Toch is laat, ik zo, laat ik het zo zeggen. Als je alle bewijzen op een rijtje zet van Nessie, dat zei Shine ook, ja. is er niets wat standhoudt. Integendeel, als je, dat Loch Ness is ontzettend goed onderzocht. Het is een heel visarm meer eigenlijk. Dus ook als je gewoon wetenschappelijk gaat redeneren, is er genoeg vis om een kleine monsterpopulatie in leven te houden, dan moet je toch uh, dat negatief beantwoorden. Want we denken ja. altijd een monster van Nognes, maar dat moet natuurlijk een gezellige grote familie zijn, om <laughs> al die even lang de tijd te trotseren. Daar hoor je nooit wat over. De familie Nessie, nee. Ja. Dit is allemaal te zien en nog veel meer op de tentoonstelling. Komend weekend gaat hij open in het Museum. Stukjes JTS, yes. snavels van inktvissen, wat ja. dan meer, Bigfoot draken, filmpjes. Draken, skeletten, opgezette draken, komodovoranen. Ja. Dus van alles te ontdekken. Ja. Genfver... Over die eieren leggen. Gems die ei. kijk. Over draken gesproken, mevrouw Bakels. Dank u wel.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 Leave the body of my soul to be a part of me I do what it takes Whatever it takes Speciaal voor Jet Bakels van de monsterdieren draaiden wij natuurlijk. Imagine Dragons, whatever it takes. Goedemorgen van de Redactie, wij gaan wedden. Ja, uh, gisteren wedde jij met columniste Nienke de Jong... over de VIRL rondom René van der Gijp. Die zich vorige week in vrouwenkleren hulde en renate genoemd wilde worden. was nogal wat over te doen. De vraag was of er gisteren in V.I. nog meer olie op het vuur gegooid zou worden. Nienke en jij dachten van wel, jij zelfs nog iets meer olie dan Nienke. <laughs> uh, en dit is wat die gekke Gijp er gisteren, uh, pardon, zelf over zei in V.I. Ik heb inderdaad niets tegen transgenders, maar... Ik denk dat heel veel kijkers dat donders goed weten. Ja. Die zijn niet volslagen idioot. Maar dat maak ik ze nu wel door het te zeggen, door het uit te leggen. Door ja. het uit te leggen. Door het uit te leggen. Nou, wij beoordeelden dit op de redactie als niet meer olie op het vuur gooien. Ja, de VI Goodyback blijft in mijn bezit. Wow. Dan vandaag, vanavond, wordt de Heavy Falcon gelanceerd. Die ken jij natuurlijk, dat is die enorme raket van Tesla-baas Elon Musk. De raket zal begeleid worden door drie zogeheten boostraketten. Twee daarvan zullen daarna weer landen op aarde. En die derde op een droneschip midden op zee. Dat laatste gaan we overwinnen. Gaat dat lukken of niet? Daarover ga je wedden met ruimtevaardeskundige Joris Melkert. Goedemiddag, Joris. Goedemiddag. Is het vandaag een small step for Elon Musk... but a giant leap for the mankind? <laughs> nou, ze zo zou ik het niet mm. willen zeggen... en dan even afwachten of het echt doorgaat. De lancering is al negen keer eerder uitgesteld. Dus oh. we gaan het vanavond zien of het gaat lukken. Nee. Jeetje, en waarom? Omdat het toch steeds een technisch mankementje is? Ja, het is natuurlijk gewoon niet eenvoudig. Het is nog steeds wel uh, rocket science, om het dan zo even maar uh, te <laughs> ja. zeggen. Maar, maar ze worden steeds beter met die raketten. Ze hebben nu de, de, de Falcon 9-raket behoorlijk uh, ja, in de vingers. En in feite hebben ze er nu, nu drie aan elkaar geknoopt en die gaan met z'n drieën op pad uh, naar de ruimte. En hoe belangrijk vindt u deze, deze lancering voor de ruimtevaart? Nou, als dit zou lukken, dan, dan wordt in feite een nieuwe markt aangeboord voor het doen van lanceringen van hele zware objecten naar de ruimte toe. Of heel ver de ruimte in. Dus dan komt de maan op, opnieuw een stukje dichterbij, komt Mars opnieuw een stukje dichterbij. En het is een, een commercieel alternatief voor wat er nu nog steeds met, uh, met, met overheidsfinanciering gebeurt. Dus, dus dit is toch wel een, een behoorlijk stap, uh, als dit lukt. Ja, er zit ook nog iets, iets in die raketten, hè? Ja, ja uh, blijkbaar had uh, Elon Musk uh, genoeg van zijn Tesla Roadster. En hij heeft nu gezegd, van, nou, die, die stoppen we dan maar in, in de neuskegel. En die gaan we in een baan om de zon proberen te brengen. Maar waarom? Dus het lukt, ja, dan... ja, het is gewoon een uh, gek idee. gek idee. <laughs> volgens mij heeft hij mensen uitgedaagd, die komt met het meest gekke idee. Uh. En dat vind ik wel een aardige. Nee, Toen heeft Marty Valks Tesla opgeofferd. Ja, ja, ja, ja. Eh, Joris, een van die raketten, van die uh, Falcon Heavy... ik zei net Heavy Falcon, dat vond ik gewoon eigenlijk een veel leukere naam... maar hij heet Falcon Heavy... Eh, die moet gaan landen op een droneschip, een schip zonder bemanning... Nou, vooropgesteld dat er gelanceerd wordt. Gaat dat dan ook lukken, dat landen? Ja, laten we vandaag maar optimistisch zijn. Ook dat hebben ze zo langzamerhand aardig in de vingers. En ze gaan alle drie de, ja, de superraket in vijf terugbrengen. Twee gaan er op land, proberen te landen En de derde op een droneschip. Dus laten we optimistisch zijn en laten we maar ja zeggen. Hè. Nou, Willemijn. Ja, en zijn dat hij dus ook echt op dat schip landt, denkt u? Ja, maar dat hebben ze ook eerder ja, gedemonstreerd. Ja, ja. Dus ze kunnen het wel. Ja, ja ze kunnen het wel. Ja, ik twijfel toch een beetje. Omdat het toch ook, ook al negen keer is uitgesteld. Ik weet het niet hoor. Er zijn een beetje, een beetje halve prutsers daar. Dus ik denk toch dat het niet lukt. Halve prutsers. Ja. We werden om het door mij getekende... Dat weten weinig mensen, maar dat doe ik in mijn vrije tijd. Artist impressions van de planeet Mercurius. Oh, wil ik. Hebben. <lacht> En NTO Radio 1. Minister Wiepes kiest voor de veiligheid van de Groningers. Duidelijkheid komt voor Groningers. Gaswinning in snel. Groningen. Dat is in Groningen. Natuurlijk, daar. Alle aandacht gaat uit naar de gevolgen van de gaswinning in Groningen. Maar dat is niet terecht. Er zijn hier natuurlijk ook bevingen geweest. Er zijn hier ook mensen die schade hebben. Ook Drenthe zit met ellende. Het kan niet zo zijn dat als gaskraan dicht gaat... we hem hier bovenkort gaan openen. Wie weet wordt het steeds erger. He, Aardbevingen kennen geen grenzen. De Drentenaren organiseren zich. Ja, als mensen zich hier roeren, dan is er echt iets... Goed, fout. Deze week elke werkdag om half drie bij Radio 1 vandaag. Aardbevingen kennen geen grenzen. Op NPO Radio 1. Het nieuws van Marlekanten. Bent u technisch dienstverlener met monteurs of vaklieden in dienst? Automatiseer dan efficiënt met Synthes Atrium. Praktijkgerichte software voor uw complete bedrijfsvoering.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 Drive Together. Of rijdt deze luxe Mazda CX5 Private Lease. Met automaat tijdelijk voor 489 euro per maand. Bij 4 jaar en 10.000 kilometer per jaar. Zeg, <tie> de verwarming staat weer aan. Last van droge lucht? Dat is een aanslag op uw gezondheid. Met de Venta Washer voorkomt u nare klachten. De nieuwe generatie luchtbevochtigers en reinigers voor het juiste binnenklimaat? Venta.nl